Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Tegen Sietzke H. uit Nijbeets is een gevangenisstraf van 12 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat zij haar vier baby's om het leven heeft gebracht. De eerste keer was volgens het OM doodslag, omdat de moeder verrast zou zijn geweest door de gevolgen van de zwangerschap. Bij de andere drie kinderen was het moord. Er is geen TBS geëist, omdat Sietzke H. niet heeft meegewerkt aan het onderzoek in het Pieterbaan-centrum. De twee jongens die al langere tijd overlast veroorzaken in de Utrechtse wijk terwijde... moeten daar definitief wegblijven. Dat heeft de rechter bepaald. De broers worden verantwoordelijk gehouden voor het wegpesten van hun eveneens Marokkaanse buren... en een homostel in de buurt. De woningcorporatie zegt de hen en hun vader daarom de wacht aan. De broers wonen er al niet meer. De ene broer zit in een jeugdinrichting. De andere is verhuisd. Hun vader weigerde een aangeboden woning en ging bij de rechter in beroep. Maar de rechter heeft nu bepaald dat hij morgen weg moet zijn uit het huis in Utrecht. Minister Roosentaal vindt dat de EU moet nadenken over maatregelen tegen het regime in Syrië. Er zijn bij protesten de afgelopen tijd minstens 200 doden gevallen. en wil dat de EU zich gaat inzetten om te voorkomen dat de situatie nog verder uit de hand loopt. Bijvoorbeeld via de VN-veiligheidsraad. Ook zou de EU pas handelsbesprekingen moeten beginnen als president Assad de mensenrechten respecteert. Toekomstig burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes gaat een dagje meelopen met de Utrechtse burgemeester Wolfse. Hij hoopt van hem de fijne kneepjes van het vak te leren, zo zegt hij zelf. Hij wil ook een dagje meedraaien in Den Bosch en Nijmegen. De PVDA-broertjes gaat in juli aan de slag in Hilversum. Tot vorig jaar was hij hoofdredacteur van de Volkskrant. Het weer vanavond blijft het zonnig en droog, gevolgd door een heldere nacht, minimaal rond 12 graden. Ook morgen een zonnige dag, het wordt dan plaatselijk 25 graden.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 Zo blij dat het voorbij is. Oh. Ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan. je weg wilt gaan is dat alleen een zegen? te vaak heb jij me laten zakken ik heb genoeg van 45. Zuurt fm It's not Van mij, o hemels hoogste, zelfs jouw schade, ga mij beblinden. de de schade. World. In a high-tech digital world Ready try to understand All the powers that rule this land This ain't even Jay's big but his boss Can't mask, can't find a job In a world of postmodern's at Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur.